Van vijf uur. Jobboot met het NOS-journaal. De politie onderzoekt veel meer verdachte pakketjes. Het waren er vorig jaar 462. vergeleken met het jaar daarvoor is dat een vertienvoudiging. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De politie denkt dat mensen alerter zijn geworden vanwege de aanslagen in Europa.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 De man komt uit Nederland, maar verhuisde een paar jaar geleden naar Bonaire. Hij werd deze maand neergeschoten tijdens een achtervolging op het eiland. Oud-feienoorder Las Elstroep heeft in zijn vaderland Denemarken voor opschudding gezorgd... door naakt over het veld te rennen. Tijdens een Deense competitiewedstrijd rende de 53-jarige oud-aanvaller... opeens zonder kleren het veld op. Hij deed een handstand en werd door beveiligers afgevoerd. Waarom hij dat deed is niet duidelijk.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 Dit was het NWC. Z.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen viel op de A27 Almere-Utrecht... door werkzaamheden tussen Utrecht-Noord en Knappert-Lunette 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in Zij Ze zeggen allemaal een hele goede middag. Blue Vega en uh, I Gotta Go. 106.9. Hier bij CFM Entertainment for You. Goedemiddag nogmaals. En uh, schakelt u net in. Ja, mijn naam is Fred. Heij, ondergetekende. En uh, ja, we gaan uh, lekker een beetje zomerse muziek draaien, natuurlijk, met, uh, met dit weer. En uh, we gaan verder met uh, Chacademus. En uh, please. En Twist. En shout. ZFM, De zender van Zandvoort en Omstreken. On the oh, oh, oh, oh, oh, ZFM Stanford Radio 106.9 FM. En I Need To Know. Lekker, de zomer op je radio hier bij ZFM 106.9 vanuit Zandvoort. Oeh, dat is lekker. Zeker weten en we gaan verder met Monique Smit en Make Your Move. Entertainment for you. Reciflavo <speaking> in mi tristezza, hoy de boco y bevo casido, en mi povera vita paria, solo una buona mujer. Tu presencia de bacana puso calor in mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio el juego de remange Cuando vos pobre percata Dameteabas la, la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y cae. Los morlacos de notar Los tiras a la marcha Como mueve el gato mocha Con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones me Engrupieron los otarios, las amigas y el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se me ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte mano a mano mosqueta.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 De riqueza sin placer Que el bacán que te acamara Tenga pesos duraderos Que te abrasen las paradas Con canficies milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueve viejo Y no tengas esperanzas En el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión 6, 9 vanuit Zandvoort. Mijn naam is Fred Heij. En, uh, ja, Claudia Huis, was dit. En we gaan lekker verder met een uh, lekkere gauw houden van Bob Marley en de Whalers. En cool to be Love. Daar dan Bob Marley en The Wailers en uh, Cool You be loved, hier bij CFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur is dit ondergetekende Fred Heij. En uh, ja, we draaien de lekkerste zomerse klanken hier vandaan. En uh, we gaan uh, ook verder met een, uh, een zuidenbuur, Christophe, Christophe. Ja, Christophe, Christophe. En ik ben geboren om uh, van jou te houden. Optimist. Er is niet veel, wat ik niet wist. Ik geloof in het lot dat we voorbestemd zijn voor elkaar. De hemel is ons goed gezind. Dat is iets wat mij aan jou verbindt. Want je kwam op mijn pad op het moment dat ik jou Ben ik echt heel zeker Ik ben geboren Om van je te houden wat jou het gelukkigste maakt. Je vraagt niet veel, juist één klein ding, maar dat is ook net wat ik graag wil. Ik geloof in het lot dat we voorbestemd zijn voor elkaar. En van een ding ben ik echt heel zeker. Ik ben geboren. Nou, dat was onze zuidenbuur. En Christophe, Christophe, en ik ben geboren om van jou te houden. We gaan verder met Niclo en Halve Boy en Halve Man. Con el trato me encontré, morena de pelo largo, se llama María Isabel, veí que estaba soñando. Zijn ook wel. Me va, me va, me va. de España, el niño uh, goedio of zoiets ja, we ja, het allemaal hier op die 106.9 gezellige zomerse muziek uh, vanuit, uh, vanuit Zandvoort natuurlijk, Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur, en mijn naam is Fred Heij en uh, ja, we draaien gewoon de lekkerste hits Tatjana en uh, ga nu maar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 Waarvoor moet ik daar nog leven aan?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 En ik wil praten, maar ze wil geen woorden En tijd voor mijn daden heeft ze niet meer Ze geeft het op, zijn we dan verloren En ik ben tot alles en zoveel meer Is daar voor haar Toch zegt ze, het is beter dat ze gaat Maar als je gaat Vergeet mijn hart niet mee te nemen Als je gaat, als je gaat Waarvoor moet ik dan nog leven? Je gaat. Zeg niet je houdt niet meer van mij, zeg gewoon het moet zo zijn dat je gaat. gaat hier bij ZFM. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, Maus en Tom Jones en a Sex Bomb... Tom Jones en Sex Bomb hier op CFM Entertainment for you. Tot de klokjes voor 7 uur en uh, ja, we gaan lekker verder met een uh, ja, een beetje Italiaanse uh, ja, Umberto Tozzi en uh, Conrad en Gente di Mare. En blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u. A noi che siamo gente di pianura. Navigatori esperti di città.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 Ci stoppen sulla riva, gente che va, de l'orizzonte se ne va, gente van de zee, we gaan weg. Mensen van de zee, we gaan weg. Mensen van de zee, we Als je dan Umberto Totsi en Kunraf en Gente Di Mare. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Na verloop van tijd ken ik mijn eigen grenzen wel. Weet inmiddels nu hoeveel ik hem kan. Wil ik heel af en toe nog even iets te snel Als ik ga trek ik al gauw mijn eigen plan Want de nacht is dan van mij zolang de dat maar loopt Ook al ben ik dagen later nog gesloten There Zo, dat was hij dan. Jantje Smit. En uh, Jantje, ja, Jan tegenwoordig. Hè? Ik zie wel hoe ik thuis kom. Nou, <laughs> dat heb ik ook af en toe. Maar goed, uh, ja, we gaan uh, eigenlijk het eerste uur een beetje afsluiten. En uh, dat doen we met uh, Peter Marnier. En we hebben het over Hotel de Botel. En ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur van Entertainment for You op die 106.9. Hier vanuit Zandvoort.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 Link op je een zoon en zei: ik wil nog veel meer doen. Ik ben hoofd op de foto. overlijft gek van geluk. Voel me prettig gestort. Deze zomer kan ik. Tot zover het ritme van CFR via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. CFR FM. Maar nu eerst het NOS nieuws